Zes uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Goedenavond. Somalië meldt dood belangrijke Al-Qaeda-terrorist. Binnen vijf weken fnv referendum over pensioenakkoord. En oudste museumzaal van Nederland heropend. Dan het weer vanuit het westen opklaringen. En vannacht droog, minimaal rond 7 graden. Morgen vrij zonnig, overwegend droog. En een middagtemperatuur van een graad of 20. Tweede Pinksterdag bewolkt en regenachtig. De Somalische autoriteiten zeggen dat ze een van de meest gezochte terroristen hebben gedood. Fazul Abdullah Mohammed, de leider van Al-Qaeda in Oost-Afrika. Defensiedeskundige van Klingendaal, Ko Kolijn. Uh, meneer Kolijn, Fazul was een zware terrorist, dus wat was eigenlijk zijn betekenis? Nou, Hij werd vooral gezocht vanwege wat je wel het begin van de Global War on Terror mag noemen. Namelijk 1998, begin augustus, aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en in Tanzania. Daar werd hij voor gezocht en daar stond een flinke prijs op zijn hoofd... 5 miljoen dollar. Uh, dat was overigens nu helemaal niet nodig... want hij is in Somalië eigenlijk bij een soort verkeerscontrole... Uh, tegen de lamp gelopen. Ja, in 1998 waren die aanslagen. Uh, dat is toch al een tijdje geleden. Was hij daar al de leider van of uh, werkte hij eraan mee? Nou, hij was toen eigenlijk nog niet officieel verbonden met Al-Qaeda. Hij is via allerlei omzwervingen en ook steeds aannemen van verschillende identiteiten. Er zijn minstens 21 identiteiten van hem bekend. Deze week trouwens bij zijn aanhouding of bij zijn doodschieten is er nog een 22 e weer bijgekomen. Ja, um, ja is hij pas aan het eind van, van dit decennium 2008, ongeveer 2009, is die officieel door Al-Qaeda aangewezen als de commandant van Oost-Afrika. Maar hij gedroeg zich al zo. En de Amerikanen hebben eigenlijk sinds 1998 voortdurend jacht op hem gemaakt. Ja. Um, wat blijft er over van Al Qaeda in Oost-Afrika als hij inderdaad dood is? Want dat moet nog even bewezen worden. Ja, het is nog niet helemaal zeker. Maar dat komt ook omdat er weer, behalve al die identiteiten, ook verschillende foto's van hem in de omloop zijn. Hij heeft vier verschillende geboortedata enzovoorts. Nou ja, wat blijft er over? Uh, het is een gevoelige slag, want hij, heeft, uh, hij wordt van heel veel aanslagen verdacht. Ook uh, na 1998 actief geweest in 2002, een aanslag op een vakantieparadijs in Kenia. Een, aanslag, een, een poging tot een aanslag op een Israëlisch verkeersvliegtuig. 2007 is hij bijna om het leven gekomen bij een Amerikaanse aanval... met een, onbekend, met een onbemand vliegtuigje. Mm -hmm. uh, en nu dan uh, min of meer bij toeval eigenlijk uh, te pakken genomen. Ja, uh, maar wat blijft er over van Al-Qaeda als hij weg is? Ja, wat blijft er over van Al-Qaeda? Het, het, het is, eigenlijk is hij meer de leider van Al-Shabaab. Een, een beweging die een groot deel van uh, Zuid-Somalië in handen heeft. En die vecht tegen de overgangsregering en de Afrikaanse vredesmacht... die daar een beetje de orde in het land probeert te handhaven. Hij heeft losse banden gehad, deze beweging, ook met, uh, met Al-Qaeda. Dus um, het, het gaat zeker door. De strijd gaat zeker door. Er staat altijd een nieuwe op. Maar het is weer een zoveelste belangrijke slag...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 Een jaar geleden hield de vakcentrale FNV ook een referendum. toen er een voorlopig pensioenakkoord op tafel lag. 80% van de achterban oordeelde toen positief. En ook een meerderheid van FNV-bondgenoten stemde in met het voorlopige pensioenakkoord. ofschoon er ook toen een negatief stemadvies was gegeven. Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft aangifte gedaan van diefstal. Op de website Geen Stijl is vertrouwelijke informatie van het stadsdeel gepubliceerd. Het gaat onder meer om verslagen van besloten vergaderingen en officiële raadstukken. Geen Stijl achterhaalde de inlogcode en het wachtwoord van de website van het stadsdeel. Volgens het blog stonden de codes op de site van het stadsdeel... en waren alle documenten met hetzelfde wachtwoord te bereiken. Geen stijl vindt dat stadsdeel Oost vertrouwelijke informatie beter moet beveiligen als het wil voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt. De Turkse premier Erdogan is een gevaarlijke islamist van het ergste soort. Dat zegt PVV-leider Wilders als reactie op een interview dat Erdogan heeft gegeven aan de NOS. Als het aan Wilders ligt, komt Turkije nooit bij de Europese Unie.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 Morgen zijn er parlementsverkiezingen in Turkije... en verwacht wordt dat Erdogan's partij voor de derde keer op rij zal winnen. Twee jaar heeft het geduurd, de restauratie van de Ovale Zaal... in Tijders Museum in Haarlem, gebouwd in 1784. Vandaag werd de zaal heropend door Europees Commissaris voor Cultuur Vassidio... en Commissaris van de Koningin Remkes. Directeur Marjan Scharlo van Tijders Museum, u bent vast een heel trotse museumdirecteur. Natuurlijk, we zijn ontzettend blij dat er zoveel belangstelling was voor de opening van de Ovale Zaal. En dat onderstreept ook wel hoe bijzonder die is. Niet alleen voor Nederland, maar eigenlijk voor Europa. Omdat er geen vergelijkbare ruimtes in Nederland zijn. Het was eigenlijk een soort burgerlijke initiatief. De mensen hadden helemaal geen bedoeling om een museum te bouwen... maar ze wilden een eigen tijdscentrum van kunst en wetenschap maken. Want wat is er precies gebeurd? Die afgelopen nou, twee het jaar. Het belangrijkste wat gebeurde is, dat kun je niet zien. Nee. En dat is uh, het feit dat we de vloerbalken hebben moeten aanhelen. Bij een eerdere restauratie enkele jaren geleden... kwam aan het licht dat de vloerbalken bijna waren doorgezaagd... aan het eind van de 19e eeuw... om verwarmingsbuizen doorheen aan te leggen. Oh. Dus we hebben dat eigenlijk aangegrepen... om maar meteen ook uh, de houten betimmering... Uh, behoedzaam en zorgvuldig schoon te maken na 225 jaar. Met een heel verrassend resultaat. En nu, door het behoedzame schoonmaken... Uh, ...is de kleur weer zoals de architect het bedoelde. Het alderwitste eikenhout hebben we teruggevonden in de archieven. Maar je ziet ook alle decoraties die er in dat houtwerk zitten. Het is dus echt ongelooflijk hoeveel prachtige versieringen er zijn aangebracht. En die zijn voor het eerst sinds uh, al die tijd dus weer te zien. Dus, dus, dus het publiek van nu kan eigenlijk weer even terugstappen in de 18e eeuw. Ja, dat is mooi natuurlijk. Uh, zijn er nog andere ruimtes in het tijd van het museum die uh, gerenoveerd moeten worden? Ja, we zijn bezig met een heel groot uh, project uh, en dat is het uh, huis van Pieter Tijler. Uh, de eerste honderd jaar konden de bezoekers door de gang van het huis van Pieter Tijler naar binnen, naar de ovale zaal toe. En vanaf 1885 was dat niet meer het geval. Uh, en sinds die tijd woonden er mensen in het huis die... Uh, daar gewoon als een soort huurder zaten. Nou, en na 200 jaar uh, is dat zo ernstig in verval... dat het vloerwater nu 35 centimeter onder de vloer staat. Dus daar moeten we nu wat aan gaan doen. En dat is een heel groot project. En als dat klaar is... En daar moeten we nog flink wat funds voor uh, reizen, Dus ik hoop dat dat mogelijk is in deze sombere tijden. Maar dan gaan we het openstellen voor het publiek. En uh, op zolder willen we weer een artist of een scientist in residence plaatsen. die zich gaat bezighouden met de verlichting en met de problemen van nu. Dus daar zijn nog grootste plannen. Ja, nou ja, zoveel mogelijk mensen naar die ovale zaal krijgen. Prachtig gerestaureerd. Dan heeft u ook weer inkomsten uit kaartjes. Ja, dat zou fijn zijn. Ja, directeur Marjan Scharlo van het Tijdens Museum. Hartelijk dank. Dit is het NOS-journaal. Het Ono de Wit.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 De Syrische regering zegt dat de agenten zijn vermoord door gewapende bendes... maar volgens andere bronnen heeft het leger de politiemensen doodgeschoten... omdat die weigerden het vuur te openen op demonstranten. Bij demonstraties in verschillende steden in Syrië... zijn gisteren volgens mensenrechtenorganisaties zeker 36 doden gevallen. Nederland maakt zich grote zorgen over het voortdurende geweld in Soudaan. Dat heeft minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken gezegd. Het leger van Noord-Soedan probeert nu de grensregio Zuid-Cordovan in te lijven... nadat het eerder het naburige Abyei had veroverd. Opnieuw zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Rosenthal roept beide partijen op om tot een akkoord te komen. Hij veroordeelt de standrechtelijke executies waarvan sprake is. De grensstreek van Soudaan is van strategisch belang omdat daar grote oliereserves zitten. En juist over die regio is niets afgesproken bij het vredesakkoord dat een eind maakte aan een jarenlange burgeroorlog in het land. En dat er uiteindelijk toe leidde dat het zuiden begin volgende maand onafhankelijk wordt van het noorden. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa zijn afgelopen nacht zo'n 800 vluchtelingen uit Noord-Afrika aangekomen. Meer dan de helft is met bootjes vanuit Libië vertrokken.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 Donderdag is het lichaam zo'n 50 kilometer verderop... in de Merwede bij Dordrecht uit het water gehaald. Zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Ja, het is een ent uit elkaar, maar uh, de Merwede is een uh, onderloop van de Waal. En ook gezien de sterke stroming in de Waal is het niet onlogisch... Uh, dat een lichaam wat uh, ja, ter hoogte van tel de Waal ingaat... uiteindelijk daar weer uh, gezien wordt. Maandag werd het lichaam van een vrouw gevonden die ook in de auto zat. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Sport. Wielrenner Joaquim Rodriguez heeft de voorlaatste etappe in het criterium du Dauphiné gewonnen. Hij kwam alleen over de streep op de slotklim van de zesde etappe. Robert Geesink werd op een halve minuut tweede en Bradley Wiggins blijft de leider in het algemeen klassement. Gregory Sedok heeft de limiet gelopen voor de Olympische Spelen. Bij de wedstrijden om de Gouden Spike liep Sedok 1339 op de 110 meter hoorde. De limiet ligt 200ste hoger. Sedok heeft nu een nominatie op zak. De atleet is nog wel in afwachting van een uitspraak over zijn overtredingen van het dopingreglement. Sedok heeft in een periode van 18 maanden drie keer zijn whereabouts niet goed ingevuld. En dat kan een maximale schorsing van twee jaar opleveren. Voorlopig kan Sedok niets anders doen dan afwachten. Je hebt je verhaal gedaan en je kan nu niks meer doen. Alleen maar afwachten. En uh, ja, Ik zet hier twee goede races neer. Dus ik ben klaar voor de WK en ik hoop dat ze en de spelers. Ik hoop dat ze dat ook meenemen. Ik vind gewoon balen natuurlijk eerst plaats voor mezelf. Maar als ik zie hoe kapot mijn familie eraan gaat, dan vind ik eigenlijk nog veel erger. Zijlster Marit Bouwmeester heeft bij wereldbekerwedstrijden in Groot-Brittannië goud veroverd in de klasse Laser Radiaal op het water waar in 2012 ook de Olympische races worden gehouden, bleef ze de Belgische Evi van Akker voor. Vorig jaar won Bouwmeester ook al in het Britse Weymouth. En HGC speelt morgen de finale in de Euro-Hockey League. De ploeg uit Wassenaar versloeg in de halve finale oranje-zwart met 3-0. In de Nederlandse competitie eindigt de HGC als negende. Maar in Europa behoort de ploeg dus tot de beste. Strafcorner-specialist Timo Kranstauber over dat verschil. Stel cupfighters denk ik dat we zijn. Het is in de competitie niet gelopen zoals we wilden. We weten dat we goed kunnen hockeyen. En af en toe laten we dat zien. In de competitie hebben we dat te weinig gedaan. Nu is het gewoon mooi dat we je zegt Op eigen terrein, met uh, supporters om je heen die, uh, waarvan je een heel groot deel kent. Dat je het mag laten zien, natuurlijk geeft dat wat extra's. Ja, ik ben er wel van mening dat dat uh, voor misschien nog een tikje motivatie uh, zorgt. En de finale in Wassenaar gaat tussen HGC en Club de Campo uit Spanje. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Somalië meldt de dood van een heel belangrijke Al-Qaeda-terrorist... Binnen vijf weken is er een FNV-referendum over het pensioenakkoord. En de oudste museumzaal van Nederland, het Museum, de Ovalenzaal in het Tijdersmuseum in Haarlem, is heropend. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de NTR met Pavlov.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 Je kunt steeds meer ondernemen met KPN. Gratis ICT-service. Voor generatie KPN. Dit is Radio 1. NTR. Pavlov. Ja. Henk van Middelaar en Marciaal Belman. Welkom bij Pavlov, het programma over het menselijk gedrag. Over u en ons dus. Komkommers, tomatensla, nee, taugé, nee, toch komkommers. Of toch. De communicatie van de Duitse overheden... was over de herkomst van de EHEC-bacterie nogal warrig. Waarom kan een overheid niet gewoon vertellen dat ze het niet weten? Of kunnen wij niet tegen leven in onzekerheid? Hier aan tafel twee mannen die op beide vragen een antwoord hebben. Kees van der Bos, sociaal psycholoog over onze angst voor het onbekende. En Mark Paaps leert overheidsdienaren eerlijk te vertellen... dat ze het soms niet weten in plaats van onbetrouwbare informatie te verspreiden. Ruim elf jaar na het overlijden van zijn vrouw riep de heren ook vader en opa tot zich. Inse de Boer verzamelde 25 jaar rouwadvertenties uit trouw en maakte een bloemlezing. Met hem praten we over de taal waarin Nederlanders de dood van een geliefde verkondigen. Verder ook aan tafel Hester Cavallo, Zij is popjournalist bij NRC en onze maandgast. En straks laat ze een popliedje horen en zal uitleggen welke gebeurtenis van deze week eigenlijk al in dat liedje verwoord wordt. En we hebben live muziek van No Ninja Am I. En voor we met jullie over deze onderwerpen gaan praten. Een voorbeeld uit deze week van opmerkelijk gedrag. Dat vonden we toch wel die oude mevrouw. Die vertelde dat ze 65 jaar geleden meneer Felix Gullier neergeschoten heeft. Niemand wist wie dat ooit gedaan heeft. Maar mevrouw Visser, nu 96 jaar oud, ging naar de burgemeester van Leiden. En vertelde, ik heb het gedaan. En ik vroeg me af, is er dan nog vergeving mogelijk eigenlijk? Na zo'n lange tijd. Stel, wij zijn familie van... Meneer Gullier. Hester, wat zou jij denken? Hmm. Nee, ik denk het niet. Ook na zo'n lange tijd. Dus ze heeft het toch gedaan. En het was ook nog met om een verkeerde reden. En al dat ja, soort dingen. Voor mensen die niet gevolgd hebben. Ze dachten uh, dacht Gullier dat hij, uh, dat hij uh, gecollaboreerd, met de, uh, gecollaboreerd had met de Duitsers. Terwijl hij in werkelijkheid, Joodse mensen, geholpen. geholpen heeft. En het was natuurlijk al na de oorlog. Ze dus hadden het ook gewoon kunnen aangeven. En op een andere manier kunnen ja. oplossen. Dus ik vind het niet echt een uh, vergeving waard. Uh, nee, en ook niet omdat ze Case, uh, eigenlijk uh, nauwelijks volgens mij spijt heeft uh, betuigd. Dat is ook wel opmerkelijk. Hè? Kijk, als mensen zeggen van nou, het spijt me ontzettend, ik zit er al jaren mee, maar dit en dat, dat waren de redenen waarom we toen die verkeerde beslissing hebben genomen, dan, is, dan kan je gaan vergeven. Maar dat is nu niet gebeurd. Je bent psycholoog, hoe kan dat? Dat ze dat niet voelt? Of tenminste daar geen blijk van geeft? Ja, ik weet het niet zeker. Het zou kunnen, juist omdat ze er al jaren mee bezig is... dat je het op een gegeven moment ja, een soort plek geeft... van nou ja, dit hebben we toen zo gedaan, fout, sorry, uh, moet verborgen uh, blijven. En dat je, met die waarheid, zeg maar, leef je al jaren. En waarom, dat zou ik me kunnen voorstellen. Waarom, waarom komt ze er dan toch mee naar buiten nu, denk je, Kees? Ja, ik dacht dat de druk op haar was uitgeoefend. Dat, ja? ze, dat, het, dat iemand tegen haar als gezicht, volgens mij moet je het gewoon nou vertellen. Dat heeft dat te maken met haar... Was? Nou ja, ze is 96, 97 bijna. Ja. Je weet natuurlijk, ik ga een keer dood... en dan neem ik dat geheim mee, mijn ja. graf in. Nou ja, mensen vertellen natuurlijk vaak ook op hun sterfbed... of aan het einde van hun leven vertellen ze natuurlijk wel uh, dingen over... Die, echt, uh, die ze tot dusver uh, geheim hebben gehouden. Inse, wat, uh, Inse de Boer, schrijver van het uh, boekje Toch Nog uh, Onverwacht. Um, wat voor rouwadvertentie uh, zou boven moeten nu... Ja, dat is een. Uh, Ze is een, nog een, niet dood hoor. Nee, nee nee, nee, nee maar dood. we hebben een herstel over de dood van de <laughs> ja, meneer Gollier. Oh, er... over bij de, yeah. de dood van meneer Gollier. Ja, ja. Ook bij de dood van meneer Gollier. Ja? ja, ja. Die. Uh, ja, dat, dat is op zich natuurlijk ook een. een, een uh... Kijk, het gaat om, om die ultieme zaken. En dan zijn er mensen die alvast hun teksten uh, zelf voorbereid En nou uh, wordt dat uh, een kwestie van de familie, en dan krijg je de problemen. Uh, het is de vraag of, uh, of die familie het daarover eens kan worden. Uh, dus dat, dat is de vraag. Of men. Uh, uh, want wij zeggen makkelijk vergeven. Nee, vergeven. Maar dat is nogal een oordeel natuurlijk. Mm -hmm. ja. En, en uh, ik, ik ga daar niet een oordeel over geven. We hebben meer uh, van dergelijke gevallen. Zeker van hoogbejaarde mensen. Dat men. Uh, uh, wat ook aan die kant gezegd werd. Uh, uh, op, een, op een heel laat moment komt hij daar nog mee. Maar hoe zou je zelf reageren? Dat, uh, dus. Maar wat er dan boven komt te staan... dat uh, Geen idee. Nee, ik weet wel dat families daar zelf ontzettende problemen mee hebben. En, en Mark Paaps, wat, wat denkt u hoe de familie nu... Uh, ja, ik denk dat het voor de familie van de nabestaanden fijn is dat het, dat het nog komt op enig moment. Dat het, dat het wordt ja. uitgesproken, maar... Ik denk dat het ook veel vragen oplevert. Het is de vragen van waarom zo lang? Dus Als je het hebt over vergeving, ik denk dat ik nog wat extra woede zou hebben. Als je het al zo lang ja, weet. Ja, dat hadden die kinderen ook. Hè? Waarom duurt het zo lang? En ja. Ja, Vergeving, ja. ik weet het niet. Maar ik weet wel, ja, ik, het is een vreemd verhaal. Blij dat het op tafel ligt voor de nabestaanden. Um, kunnen ze een mogelijk stapje verder komen. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur, Pavlov. Ja, welke groenten zijn de afgelopen weken niet verdacht geweest... in de zoektocht naar de bron van de EHEC-bacterie? Elke keer kwam weer een Duitse minister of een andere overheidsdienaar... met weer een nieuw vermoeden. Je zou denken, zeg toch gewoon dat je het niet weet. Maar blijkbaar is dat voor een functionaris van regeringswegen... niet zo gemakkelijk. Zeggen dat je iets niet weet. Mark Paaps, jij werkt bij een adviesbureau, Twijnstra-Gudde... en je houdt je bezig op dit moment met die overheidscommunicatie? Waarom zeggen ze het ons gewoon niet? We weten het niet. Nou, dat, dat, is een, dat is een vrij lang verhaal. En om dat wat eenvoudig weg te kunnen zetten. Wat je eigenlijk ziet is dat we te maken krijgen, de overheden, met nieuwsoortige risico's. De risico's rond de EHEC-bacterie zijn feitelijk heel andere risico's... dan waar we vroeger in de wat kleinere wereld mee te maken hadden. Waar we het hadden over branden, over ingestorte gebouwen of grote autoongelukken. Dat was redelijk overzichtelijk. En kon je redelijk snel, redelijk zeker over een aantal dingen zeggen hoe het in elkaar zat. We hebben ook jarenlang hebben bestuurders in dit land geroepen van wij garanderen u de veiligheid hè, aan de burgers mm -hmm. en de burgers zijn ook in die zin hebben we ook een bepaalde mate van uh, onzekerheidsintolerantie um, opgebouwd. Ze, ze accepteren eigenlijk even geen onzekerheid. Nu zie je met de ehk, maar ook met de zaken rondom klimaatveranderingen, de toenemende ICT-risico's, uh, zien we eigenlijk ontstaan dat andere soorten risico's ontstaan die heel erg, um, die oncontroleerbaar zijn, die heel erg um, Onvrijwillige blootstelling kennen. Hè? Dus mensen, het overkomt je zomaar. Hè? Je weet niet of het je wel of niet overkomt. Maar de bestuurders zijn veelal nog in de klassieke lijn van hun, noem het maar, crisiscommunicatie uh, blijven zitten. Waarin je denkt dat je redelijk snel het kan doen. Element wat er ook bij komt kijken is de, uh, zeg maar de, de, de, de maatschappij waarin we leven. Waarin je uh, gewoon heel snel als bestuurder wordt aangesproken op alles wat je fout doet. Hè? Je mag geen ruimte pakken voor jezelf. Je moet er overal antwoord op hebben. Nou, en daarin uh, zie je dat bestuurders veelal. Um, Proberen ook over een antwoord op te krijgen. Ah. En dat is, uh, het is heel. Niet even. handig, toch? Dat is, het, het is niet handig, als ik het niet eens heb over het vertrouwen in, in de overheid. Um, het zou heel goed zijn om die onzekerheid, het niet weten, noemen wij dat dan, um, ook een betere plek te geven. En daar ook wat opener en transparanter mee om te kunnen gaan. Heb je een mooi voorbeeld van wie dat goed doet? Nou, ik vind in de huidige situatie vind ik dat uh, de staatssecretaris de Bleker het wel heel erg goed probeert. Hè. Je ziet dat hij probeert dat wat hij niet weet. Ook echt te benoemen van, ja, dat weten we nog niet. We zijn daarmee bezig, we onderzoeken dat. Geef wat ruimte, geef wat tijd. Uh, en je ziet dat er een klassieke reflex op zit vanuit mensen om toch steeds door te ringen. Maar je moet maatregelen nemen. je moet nu stappen maken. Nou, dus daar zit wel mooi die, wat mij betreft, die spanning tussen de klassieke manier van reageren... en uh, op een nieuwe manier ruimte geven aan die onzekerheid. Uh, maar welk beeld hebben, hebben die uh, ministers of andere woordvoerders... Uh, van ons, van ons burgers? Uh, Jij ja, praat met ze. Ja, nou, er zit natuurlijk een hele, uh, de hele wereld aan adviseurs en, uh, omheen, zal ik maar zeggen. De politieke adviseurs, de adviseurs van crisisbesluitvorming... de beleidsadviseurs, uh, ze worden geadviseerd door, door wetenschappers... door, door andere uh, experts, ze krijgen signalen van buiten. Er komt enorm veel, uh, veel op ze af en... Wat we vaak nog wel zien is dat dit type crisis rondom een e eh, bijvoorbeeld eh, redelijk verrassend opkomt. Hè? Dus ja. in nood daar moeten ze ergens staan. En dan ga je staan, dan wil je stevig overkomen en dan ga je roepen. Ja, maar ik vroeg welk beeld hebben ze van ons. Zijn wij dan van die onzekere, euh, bibberende mensen die nemen... Nee. Oh, help ons. Ik denk... Ik denk ik, dat er, ik, er wel echt een beeld aan het veranderen is. Hè? Dat men wel veel meer van de verzorgingen wij regelt voor u toe gaat naar hè, de burgers zelf ook een rol geven. Zelf verantwoordelijkheid op laten nemen. Hè? En zelfredzaam laten zijn. Dus er zit daar wel een beweging in. Maar ik denk dat de, uh, die, die beweging, zou ik maar zeggen, nog op dit moment onvoldoende handen en voeten heeft. Hè? Dat men daar nog onvoldoende grip op heeft hoe men dat nou precies uh, in de praktijk moet brengen. Maar vinden ze het ook niet gewoon moeilijk om te zeggen: ik weet het niet? Jazeker. Gewoon omdat, het, omdat ze het niet weten. Nee, maar dat vinden ze ook heel erg moeilijk. Um, en ook omdat je. Je weet ook niet wat je niet weet. Hè? Dus het is echt wel dubbel. Uh, maar zeg dat dan? Zeker. Ik vond de, uh, Eberhard van der Laan... in die zedenzaak in Amsterdam... die heeft elke keer gezegd... Uh, ja, ik weet nog niet meer. En, dus ik ga ook niet meer vertellen. Zo gauw we weer weten. Ja. Komen we weer. Ja, ik goed. vond dat zelf... Dat vond ik eigenlijk heerlijk. Ik dacht, nou, hier staat niet iemand te bluffen. Ja, en je ziet ook bij de slachtoffers, he, daar is later naar gekeken... dat het tot op ontzettend veel waardering uh, uiteindelijk daartoe leidt. En, uh, dus ik denk ook dat dat een mooi voorbeeld is. En ook wel de komende periode uh, steeds wel een soort voorbeeld aangehaald... worden van hoe je daarmee om moet gaan. Uh, dus, dus hoe ze de burgers zien, ja, ik denk dat men de burgers misschien nog wat onvoldoende ziet... en vooral ook wel kijkt naar de positie waarin ze zelf nog te veel zitten... Parlement, reflectie erop. Ja. Hè, ze worden aangevallen. Er komen hè, experts, die ze, waar zij niet naar geluisterd hebben... komen hè, via media op andere kanalen langs. Via Twitter wordt er van alles op ze afgevuurd... waar ook maar verwacht wordt dat op gereageerd wordt. Dus het is ook een soort over die angst en stap. Het is een soort verandering van cultuur. Ja. Kees van den Bos, psycholoog. Raak jij gestrest als onze ministers zeggen... nou, geen idee waar, dit, waar die E-hek-bacterie vandaan komt? Uh, nee, uh, uh, volgens mij, tenminste, het ligt eraan hoe ze het zeggen. Volgens mij kunnen burgers er heel goed tegen als uh, uh, ministers of andere uh, ambtenaren of uh, communicatoren zeggen van we weten nog niet precies hoe het zit. Maar dit zijn de stappen die we gaan proberen te zetten de komende tijd. He, dus we, we, we, dit is het onderzoek wat we uh, nou in uh, gang gaan uh, zetten. En op deze wijze gaan we stap voor stap gaan we proberen dichter bij die waarheid te komen. Je, je moet als het ware een soort patroon neerleggen ja. voor, voor ja, de burger. Ja, precies. He, dus je eerste reactie zal een, inderdaad één zijn van schrik... als, je, als er zoiets onbekends uh, optreedt. Maar mensen kunnen het heel goed hebben... omdat je dan tegen ze zegt, van: nou, we weten het even nog niet... maar dit zijn de professionele stappen die we gaan uh, doen. Dus als je, op die manier maak je toch een hele betrouwbare indruk. Dus ik ben het heel erg eens met uh, Mark Paas uh, dat je dat heel vroegtijdig moet uh, doen. En ik denk dat het juist een, een teken van sterkte en kracht kan zijn... als je aangeeft, nu even nog niet op de inhoud hoe het precies uh, zit... maar wel van zo gaan we het aanpakken. Maar het lijkt wel alsof die uh, overheidsmensen uh, juist denken... Uh, het is alleen maar zwak als ik zeg, ik weet het niet, hè? Ja, ja dat komt denk ik omdat ze in, in een soort verantwoordingsmoot uh, zitten. Ze, ze, ze voelen zich uh, aangesproken om... oké, okay, nou moet ik dit probleem van uh, mijn uh, verantwoordelijkheid weg uh, proberen te krijgen. Het is wel eenzaam als ja. minister. Je staat uh, in feite aan het eind in je eentje. Ja. Je hebt heel veel adviseurs om je heen, je staat in je eentje. En die staat in een hele complexe... Maar als hij dat zou zeggen, of zij zou dat zeggen... Van, ja, dan, dan, dan is die eenzaamheid toch opgeheven? Ik bedoel... Uh, je bent toch vooral eenzaam als een ander het niet weet dat je eenzaam bent. Nou, maar de praktijk leert het soms wel anders. Als we nu kijken naar de bleker die in de Kamer dan probeert... juist hè, die ruimte te geven en die onzekerheid, dat niet weten. Vanuit de Kamer ontstaan allerlei initiatieven om toch tot maatregelen te komen. Dus dat is natuurlijk hartstikke lastig. Er ontstaan niet gelijk maatjes. Ik bedoel, dat is iets van ook een beetje de lange adem. En een en, en, en, en, en met, met, met lef die daar op die manier in durven gaan zitten. En, en Kees, nog even terug naar jou. Uh, want hoe komt het dat we, dat we uh, zo snel bang zijn voor iets... Uh, wat we eigenlijk helemaal niet uh, weten. Ja, dat komt eigenlijk omdat we uit iets moois... namelijk dat we toegerichte wezens zijn. Dus we zijn eigenlijk heel de hele tijd bezig... om lange termijn doelen te verwezenlijken. Ook een soort planning eigenlijk? Ja, een ja. soort planning. En dit soort dingen, dat verstoort dat heel erg. Dat je opeens denkt van... ja, maar ik kan niet meer zomaar willekeurig wat groente pakken... en dan gaat het misschien helemaal mis met mijn leven... of met het leven van mijn kinderen. En dan dat creëert automatisch, heel spontaan... een onzekerheidsgevoel, echt iets van angst. En daar, dat is echt een spontane reactie, die kan je niet onderdrukken. Maar je kan daar wel mee omgaan op het moment dat je het idee hebt... Hey, er zitten competente mensen om me heen die daar mee bezig zijn. En, en wat doen we dan als, als dat toekomstbeeld wordt bedreigd? Ja, nou, Wat we dan gaan doen is uh, zeker op het moment dat, dat die omgeving of die anderen onbetrouwbaar uh, blijven... Dan gaan, dan gaan we echt ons heel rigide opstellen. Dan gaan we naar anderen uh, trappen of dan gaan we ieder, mensen de schuld in de schoenen uh, schuiven. Geef eens een voorbeeld. Uh, nou, wat we bijvoorbeeld ook zien is uh, uh, bijvoorbeeld mensen dat soort dingen als in Holland, hè, dat mensen die niet uh, bij in Holland studeren, maar een andere HBO-instelling. Oh ja. ja die denken nou van, oh jee, zometeen... die dreiging is, zometeen is mijn diploma... waar ik nu heel hard voor aan het werken ben... en studeren ben, gaat dat ook mis? En wat je dan geneigd bent om te gaan doen... is zeggen, ja, maar wie gaat ook nou in Holland studeren? Dat is een hele rare... Uh, je, uh, gaat de, je gaat hey? ze uh, ja. eigenlijk de schuld geven. Dus ja. je hebt het dan jezelf te ja. wijten. En, en dus, en Terwijl dus, het jezelf eigenlijk ja, helemaal niet raakt. Ja, precies. Hè? Dus dat noemen we victim blaming. Die gaat dus die anderen de, de schuld in de schoenen proberen te schrijven. En dat, nou, dat creëert een soort... Van nou ja, misschien raakt het mij wel niet. En dat is dus heel. Uh, negatief. Dat is dus, uh, yeah. ja. En dat komt eigenlijk uit iets heel moois woord, namelijk dat we doelgericht bezig zijn. Maar een ander de schuld geven, of we tenminste zeggen van ja, het is dom om naar zo'n instelling te gaan om te gaan studeren. Dat is om, om een illusie te kweken. Die instelling waar ik studeer, ja. die is veilig, die ja. is goed. En we leven vaak dankzij illusies en we leven door, door, door, uh, uit de illusie van zo meteen uh, krijg ik een hartstikke leuke baan. Want ik, ik doe deze leuke studie en, uh, nou, en niet even rekening houden... dat er misschien een enorme werkloosheid is of Ja, want die garantie heb je zeker? natuurlijk helemaal nee, niet. precies. Nee. En daar wil je ook niet aan denken natuurlijk. Maar zo is ons leven, of tenminste opgebouwd wil ik zeggen, zo is het niet... maar dat is een onbewust mechanisme in ons dat we altijd bezig zijn... Paadjes te vinden voor de toekomst. Ja. Dit is onze weg en dat leidt tot ja, iets precies. moois. En dat begint al heel in die En dan moet je in niet in een EEK-bacterie e e nee, die je niet precies, ziet precies. tegenkomen. En als ik ja. één aanvulling mag maken. Nou, volgens mij is dat ook. Mark Paaps. Ja. Ja. ja, sorry. Mooi verhaal. Helemaal mee eens ook. En het gaat er vaak om: dit zijn dingen waar je niet omheen kan. Ook in Holland is je op een andere school. Jij kan niet voor jezelf zorgen dat die school het wel goed doet. Hè? Je bent ook maar afhankelijk van wat er gebeurt. Misschien mm -hmm. gebeurt er wel hetzelfde. Je weet het gewoon niet. En het feit dat je er dus niet voor kan verzekeren, er niet omheen kan lopen, autorijden, daar ga je gewoon niet. Die die heel bang voor bent, die wil het niet. Maar bij dit soort vraagstukken um, kan dat dus gewoon niet. Nou, Hester Cavallo, die ook aan je aan tafel zit... die nam een broodje. Ja, luister eens, we serveren <lacht> broodjes aan onze gasten... want u zit waarschijnlijk ook te eten. En Hester, jij haalde wel mooi die komkommer uh, van het broodje af. Ja, maar ook omdat ik het niet zo lekker vind. Oh. <lacht> het is gewoon een goede excuus <lacht> om... Uh, ja. Maar wat vind jij prettig van een overheidsdienaar, of het nou minister is of een woordvoerder... Uh, uh, een nou, soort ja. zogenaamde duidelijkheid? Of? Nou, eigenlijk wel, want ja, ik, ik hou erg van koken en ik stond ook wel echt zo'n beetje met ja, van wat, wat nu. Dus dan heb ik, ik in ieder geval wel graag een richting waar ik in moet wat, wat dat niet mag. Of een advies van goed wassen. Ja, Wat is goed wassen? Dus dan <lacht> zet je ook weer een beetje vaag. Maar ja, ik, ik hou toch wel van uh, enigszins een. Uh, een richtlijn. Een richtlijn van hoe het niet of wel moet, ja. Dus als, als er wordt gezegd, we weten het niet, dan uh, is dat voor jou... Dan nou, stel je voor dat we hadden gezegd van. van... het zit in het eten, maar we weten niet wat. Ja, wat hadden we dan moeten doen? Dan kan je zeggen, niks meer eten. Dus dat, dat is toch ook heel, dat is ook heel bedreigend. Ja. Aan andere uitersten. Dus, maar ja, goed. Misschien een zekere marge, Maar, maar wat er dan nu in, in Duitsland gebeurt, he, schaadt dat ons vertrouwen... in, in overheidsinstellingen? Mark, ik, ik denk enorm... Je ziet natuurlijk dat er, dat er sowieso al een tendens is... dat we de overheid het ingewikkelder vinden om ze zomaar te vertrouwen. Um, en op het moment dat je een heel stevig positie inneemt op iets... en het is een dag later, een uur later, twee uur later... wordt het iedere keer weer ter discussie gesteld. Ja, dan gaat dat zeker het vertrouwen. En dat, dat kost gewoon veel tijd om dat weer te herstellen. Maar wat je zegt is ook waar. Wat hij zegt van... Um, maar als ze niks zeggen, ze zeggen, er is iets met ons eten... en we weten het niet en we gaan het onderzoeken... dat is natuurlijk ook geen optie. Hè? Dus het is ook wel balanceren tussen het een en ander... Belangrijk is wel gewoon dat je heel duidelijk kaders maakt. en jezelf ook betrouwbaar dan in het proces maakt. Hè? Dat je zegt: op dit moment denken wij bijvoorbeeld aan deze, deze aan komkommers of wat dan ook. maar hè, vertrouwt u er nog even op? Gaat u maar gewoon even door met eten? Want het lijkt op dat het een beetje een kader aan geeft, maar morgen komen we weer bij u... om dan dat tijdstip en dan zijn we er en dan hebben we meer informatie. En dat je dus heel te vertrouwbaar bent in dat ritme... van wanneer je over dingen gaat communiceren. En niet dat als je het nu moet communiceren dat er over een uurtje wat anders is. Want dat had dan ook wel een dag later gekund, wijze van spreken. Maar hoe gevoelig zijn onze ministers voor dit soort boodschappen? ik denk dat ze daar op zich best heel gevoelig voor zijn, omdat ze het, als het hun helpt. je hebt het ook gezien na de vuurwerkramp, de hele crisiscommunicatie zeg maar na die periode met een aantal de vuurwerk of de brand in Volendam. Daarna is er enorm veel geïnvesteerd in die, in die hele crisiscommunicatie. Wel een beetje op die oude lees nog. Maar daar is een enorme slag gemaakt, ook bij Winsley En Ik vind ook dat ze, als je het vergelijkt met jaren geleden, dat ze het zoveel beter al doen. Ja. Alleen, wat ik mijn overtuiging is wel, we hebben hier met een nieuw soort te, crisis te maken. Ook zo'n grieppandemie, er zit zoveel vraag in, zoveel onzekerheid, er komt zoveel van buiten. We hebben geen invloed op, weinig invloed op het voorkomen, we hebben weinig invloed op de bestrijding. Alleen heel grote woorden lijken soms nog rust te brengen voor de mensen. Ja, ze de Boer, ja, de man van de rouwadvertenties. Ja, ja. ja, ik heb zelf uh, 40 jaar in overheidsdienst gewerkt uh, als beleidsambtenaar. Maar uh, ik wou even aansluiten op wat jij zo pas zei. Uh, men heeft in principe, uh, is het ook makkelijk om uh, je af te zetten uh, tegen de overheid. Dat vind ik altijd heel een heel merkwaardig fenomeen in de zin van ze doen maar en dat dat zie hoor je en nooit. En zou je een beetje met de, de schuld geven ook aan iemand hè? Want ja. jij zei Kees. Ja. ja, maar dat is heel makkelijk als het om de overheid gaat. Dat is namelijk heel amorf voor mensen in de beleving. Op plaatselijk niveau minder, omdat je dan uh, foto's van wethouders in de krant ziet enzovoort. Dat is in Amsterdam natuurlijk anders. Maar dat is, is uh, in, in, in zijn algemeenheid. En dat, dat heb je denk ik niet als je werknemer van een bedrijf. Dat, is gewoon, uh, dat zijn zakelijk belang, dus privé. Maar dat is privé. Al, maar al... ik heb eigenlijk ook uh, niet anders meegemaakt dat dat, uh, uh, dat, dat een, een ingebouwd mechanisme ook is. Ja, uh, uh, er wordt verondersteld dat die alles goed doen. En dat kan niet. Nee. Maar wat ik eigenlijk ook wel opmerkelijk uh, vond... Uh, in Moerdijk, met die, die ramp daar... Uh, De brand. Ja. Toen werd er vrijwel direct gezegd... Um, er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Maar ik zat thuis televisie te kijken en ik dacht... nou, uh, hoe kunnen jullie dat nu al weten? Dat is toch een beetje te snelle, een te snelle geruststelling. Dat is precies ook wat je echt nooit moet doen, volgens mij. Je moet niet te snel al in de inhoud, uh, inhoudelijke richting zoeken... waarvan je niet zeker weet of dat het geval is. Want dan... Juist als je dan uh, het later moet corrigeren, of juist dan gaan de ministers die rijden langs in een afgesloten auto. Ja, dat creëert een enorm inconsistent beeld. En als mensen ergens op afgaan, is die inconsistentie van hé, hey, die beloftes die jullie uh, gaven, uh, die worden nu uh, verbroken. En uh, nou, dan, dan krijg je ontzettend veel wantrouwen naar de overheid. Uh... Dus dat, ja, betrouwbaarheid, vertrouwen, ja. de witte pakkende belmer. Ja. Dat, ja. dat zijn die beelden. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Daarom is, minister, daarom is uh, burgemeester Mans daar ook naartoe geroepen. Om, om uh, vanuit zijn expertise dit uh, ja. uh, uh, op te pakken. Want dat bleek daar in het begin toch wel. En burgemeester Zo, Mans, dat uh, was ja. van Enschede. Ja, die heeft meer waarnemingen gedaan in crisissituaties. Uh, ja. Maar ook daar weer, ja. Kees van der Bos, nog één vraag. Als je Ze zegt mensen kunnen. Nu, uh, vanwege hun ingebouwde actie om hun toekomst te plannen. Heel slecht tegen onzekerheid. Ik zit enorm bij mezelf te denken. Heb ik dat nou ook? Maar is dat nog afhankelijk van de persoonlijkheid... of geldt dat werkelijk voor iedereen? Er zijn wel uh, uh, wat individuele verschillen. Maar het geldt eigenlijk voor iedereen. Dus iedereen heeft die spontane uh, reflex. Een starterreflex noemen we dat. Van oeps, wat gebeurt hier? Hmm. En sommige mensen die herstellen daar veel beter uh, van. Of die bluffen zich er iets meer doorheen. Hè? Maar dat, uh, dat hebben we eigenlijk allemaal als een automatische reflex. En, kan niet en mijn natuurlijke reflex is geloof ik altijd... ach, het zal zo'n vaart niet lopen. Ja, maar dat is, dat, dat, dat, is, dat is je onmiddellijke reactie daarna. En dus dan ben jij misschien <laughs> meer een laconieke persoonlijkheid. <laughs> ja. Ja. Dat zou kunnen, is jouw manier om daarmee om te kunnen gaan. Maar het is ja. ook een manier om mijn angst te bezweren, ja, eigenlijk. Ja, dus. ja, precies, het zal zo'n vaart niet lopen. Precies. Kijk, hier val ik door de mond. <laughs> nou... Mark Paans en Kees van de Boos, hartelijk dank. Ja, we gaan uh, naar onze maandgast, uh, popjournalist van het NRC, Hester Cavaglio. Elke zaterdag in juni koppelt zij een actuele gebeurtenis aan muziek. En Hester, waar ga je het vandaag over hebben? Uh, over de computer, uh, namelijk na nou, de afloop, afgelopen week, maar ja, eigenlijk elke week is er natuurlijk voldoende nieuws over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internet of computergebruik. En de afgelopen week was, uh, was er iCloud van ja. uh, Apple... weer om uh, nog meer tijd achter je computer te kunnen besteden... door alles maar op het net uh, op te laden mm -hmm. in de grote cloud. Ja, dat is een soort... Hoe uh, uh, uh, moet ik dat zeggen? Je kan je al je berichten, alles wat je wil bewaren... kan je dan op het centrale al, net zetten, je data, hè? Al je data, al je foto's, films, alles... Zodat je, je ook computer meer aan te Dat je krijgt. alles gebackupt hebt, dat je alles altijd bij de hand hebt. Overal natuurlijk ook. Mm -hmm. Nou, allemaal hartstikke handig. En toen uh, moest ik denken aan een liedje van uh, Kate Bush. Uh, het heet A Deeper Understanding. En het grappige is, Kate Bush heeft namelijk... een paar oude platen van zichzelf helemaal opnieuw opgenomen. En die heeft ze net uitgebracht onder de naam Director's Cut. En een van die platen is uh, The Sensual World uit 1989. En daar stond toen dat liedje A Deeper Understanding al op... En het ging, die tekst ging zo. Uh, As the people here grow colder, I turn to my computer... and spend my evenings with it like a friend. <laughs> en dat was in 1989 nog vrij exotisch, want toen deed eigenlijk niemand dat nog. Nee, en dat en hele internet, dat was nog... Dat bestond Volgens uh, nee. mij nog niet eens, maar het was gewoon voor haar meer ook een muziekapparaat. En uh, nou ja, dat vond ik dus wel uh, toepasselijk, dat het dan nu, ruim 20 jaar later is... dat voor iedereen natuurlijk een herkenbaar uh, beeld... En, uh, <laughs> maar het grappige was, ik heb haar geïnterviewd onlangs... en toen vroeg ik aan haar van... Uh, nou, dat is wel verpand. want dat liedje was toen eigenlijk nog een soort van vooraankondiging... wat, wat later zou gebeuren. En toen vroeg ik zo van, nou, wat vindt u van de computer? Is het leuk en sneller en makkelijker maakt het het leven? En toen zei ze, nou, ja, wel sneller, maar makkelijker... Uh, zat eigenlijk <lacht> ook wel haar bedenkingen inmiddels uh, bij het fenomeen. We horen hier. Dus, ja. Is het niet hersenen? Zeker. Ja. Het <laughs> is... Ze. Dat is wel een beetje als computer gestuurd. Kijk, ja. Ja, hoe is visionair? <laughs> ja. Nou, ja, zo kan je het wel noemen, ja, dat ja. ik ook wel. En misschien dat ze dus nu ook weer ons op nieuwe gedachten brengt als ze zegt. Nou, eigenlijk is het allemaal zo leuk niet, want de computer beheerst ons leven. En. Uh, dat zou misschien ook weer wat minder mogen. Ik denk dat meneer Wienberg, of hoe heet die? Weiner. Weiner heette die. Die is Hè, die op een verkeerd knopje had gedrukt toen hij een foto van zichzelf... van zijn kruis had genomen met een erectie... en dan een vriendin wilde sturen. Ja. En dat het via Twitter de wereld is rondgegaan. Eerst ontkennen. Ik denk dat die heel toen graag nog traf. wat gebeurt... Is dat, dat, dat het 1980 was geweest. denk ik. Schrikkelijk. Goed. Dank je wel. Nou, uh, we blijven even bij de muziek, want we hebben muziek van Sander van Munster. In het dagelijks leven is hij rechtbankverslaggever. Maar hij is ook bekend als muzikant. No Ninja MI. En van zijn album Montélimar speelt hij het nummer Better Mistakes. mistakes, better mistakes tomorrow Er van No Ninja M.I. Sander, dat betekent ik ben geen kind, toch? Ninja? Uh, nou, nee, het is meer een soort van dat ik niet uh, met werpsterren gooi... en als een ninja mezelf onzichtbaar kan maken. Oké, okay, goed. <lacht> nou, dinsdag, dan speel je in Theater De Rode Laars in Nijmegen. Maar je doet ook Amsterdam, Groningen en Utrecht aan. Uh, mensen die jou willen zien, die moeten even naar jouw website. No Ninja Dank je. Iedereen kent wel mensen die uh, alle rouwadvertenties als eerste in de krant nabluizen en lezen. Maar kent u iemand die 25 jaar alle rouwadvertenties uit de trouw heeft uh, geknipt? Nou, De man die dat heeft gedaan, die zit hier aan tafel. En uh, daar heeft hij een boekje over geschreven. Toch nog onverwacht heet dat. Um, Inze de Boer. Hoeveel advertenties heeft u al die tijd uitgeknipt? Het uh, gaat niet om het uh, uitknippen van alles, want dan uh, zou dat dagwerk zijn. Uh, het, het ging meer om uh, advertenties met uh, bijzondere teksten, opvallende zaken. Uh, uh, en en uh, pas achteraf kun je zien wat daar zo in al die jaren uh, uh, veranderd is aan inhoud? hoeveel inhouden. heeft u er uh, uitgeknipt? Uh, nou, ik heb er twaalf uh, hoofdstukjes, dus uh, ja, waar ik dit uitgehaald heb, dat is uh, enkel honderden. Allemaal uit trouw? Allemaal uit trouw. En waarom trouw? Omdat, omdat het aan, ik ben uh, daarmee uh, opgegroeid. Oké. Okay. En uh, uh, lees dat al sinds jaar en dag. Uh, en daar zijn... Uh, als ik dat ook zou uitbreiden tot uh, uh, andere kranten... Uh, dan zou dat gewoon te breed uh, zijn. Want je hebt in... in uh, Katholieke dagbladen in het zuiden of regionale bladen. Dat is een volstrekt andere cultuur dan uh, wat hierin staat. En ik vond het leuk om uh, dat te beperken tot uh, één krant. En dan zie je ook daar echt uh, veranderingen. En hoe noemt u die cultuur? Uh, uh, dat is uh, begonnen met de, de vaste uh, formuleringen. Uh, zeker vanuit die uh, traditie. Uh, uh, in de zin van, uh, nou, de heren heeft uh, uh, weggenomen... en dan worden de kwaliteiten van de overledenen werden uh, genoemd. Ja, ja. En dan is de rouwdienst uh, daar en daarom zo en zo laat. En dat is het. Nou, als je nou de kant openslaat, is dat volstrekt uh, veranderd. Je hebt natuurlijk nog wel uh, van die uh, advertenties... Uh, maar uh, uh, de... In zijn totaliteit is dat erg, erg veranderd. Maar mijn invalshoek was eigenlijk uh, de taal. En uh, wat, wat vond u nou mooi? Welke springt eruit? Uh, Welke springt eruit? Ja, ja, die vraag krijg je, maar ze springen er allemaal uit. Ik wil Want wel daarom wat... heeft hij een boekje <laughs> gemaakt. Nou, ja, ik wil wat, wel wat noemen. Ja. Ik heb ook gezegd, het is, uh, het is uit het leven gegrepen. Het is vrolijk, makend. Het is ontroerend, schrijnend. Wat wil je nog meer in, vanuit dat leven? Maar, maar dat vrolijk maken, is dat bewust of komt dat door die merkwaardige eh, grammaticale fouten die erin zitten? Eh, dat laatste, maar ik noem nou eentje. Hè. Dat is een hoofdstukje, dat eerste taalkapriolen. Als je dan ziet, ik heb erboven gezet, reislustig. Na een kort ziekbed waarin hij toch nog veel heeft kunnen reizen en genieten, enzovoort. Nou, dan zie ik al iemand in een, in een bed rondfietsen. Ja. Uh, uh, nog eentje, uh, waar boven staat, andermal. Wederom dan de heer uit onze familie, kreeg weg mijn broer. Ja, hij is een keer Zo eerder de, weggenomen. Voor een andere keer. broer, maar nou, nu dan. Ja, ja maar zij ja. doen alsof dat... Ja. Nee. ja. Ja, dus dat, dat... Nou, en zo, zo kun je uh, doorgaan. Maar dat zijn allemaal eigenlijk ja, grappige taalkapriolen, ja. zoals u dat ja, noemt. Maar... maar wat zijn nou dingen die u echt zijn opgevallen... die veranderd zijn de afgelopen 25 jaar? Uh, nou, dat is direct al uh, uh, dat men uh, veel uh, opener is... In, uh, in het uiten van uh, emoties en ontroeringen. En uh, dat zou... Uh, Vroeger was het gewoon een mededeling. Mededeling. En, nu... en dat is... Daar is een kentering gekomen, maar ik heb ook nog uh, uh, uh, gezien, uh, dat was gewoon in 1994, nee, toen de CDA-prominent Jan de Koning uh, uh, overleed. Toen was Trouw gevuld met 30 advertenties, allemaal in nog de traditionele stijl, met zwart omrand mm -hmm. en, en eigenlijk ook dezelfde uh, bewoordingen. Nou, sla nou 2011 zijn krant op, dan, dan zie je gewoon uh, hele uh, duidelijke veranderingen. Ja, wat, bij... wat zegt dat over ons, Kees van de Bos? Weet dat misschien ook wel. Uh, ja, nou, ja, ik vind het een heel, uh, heel mooi boekje. Ik ga het zeker kopen. En het uh, doet me ook heel erg denken aan het onderzoek... wat Wil Segers heeft gedaan over contactadvertenties in de Volkskrant. Die heeft dat van midden jaren 50 tot eind jaren 80 verzameld. En dan zie je ook die, die ontwikkeling die nu ook uh, schetst. Dat mensen telkens meer persoonlijker worden. Uitgebreider. Veel minder formeel. In het begin was het van hier, 26 jaar, protestants gereformeerd. In bezit van bromfiets zoekt een keurige uh, dame. <laughs> en, dat, en later wordt dat zelfreflectie en ik ben bezig met mijn leven en mijn carrière, laat ik hem niet door een partner afnemen. En uh, ja, dat is enorm uh, interessant om dat, uh, dat op die manier te volgen. Maar, maar wat, wat zegt het? dat over ons dat dat we veel meer eigenlijk uh, ja, willen ja, dat, delen? Ja, dat we nou ja, dat we veel uh, informeler uh, durven te zijn. We durven buiten uh, vroeger had je de zuilen en en uh, keurig netjes hoe dat uh, allemaal uh, ging en hoe je je moest gedragen. Tegenwoordig uh, neem je de vrijheid om je eigen expressie te komen. En uh, ik, ik lees ook altijd overlijdensadvertenties. En dan zie je dat ook af en toe. Dat mensen hele bijzondere dingen durven te uh, ventileren. En is het ook uh, een uiting van misschien meer narcisme? Dat we ons zo willen uitdrukken. We zijn zo betrokken op onszelf. Ja, precies. ja nou ja, volgens mij ook. Maar ook volgens mij willen mensen dat gewoon oprecht met andere delen. En ook hun verdriet of in mooie momenten met zo'n zo persoon. Ik heb niet het idee dat zozeer, althans dat heb ik niet begrepen... dat dat zozeer narcistisch uh, zou zijn. Het is toch meer, uh, uh, gaat er brand staan om in korte tijd, in een paar dagen, moet die advertentie gemaakt worden. Nou ja, dan neem je gewoon, de Heer heeft tot ons genomen. De ja, maar, maar, maar men is gewoon veel individualistischer geworden. Dus dat nemen, dat doe je niet meer. Maar wat zetten ze er nu allemaal bij dan? Uh, zij zetten er nu bij... Uh, in plaats van rouwdienst, uh, dat er een samenkomst is... Maar, uh, of een, een dankdienst voor het leven. Nou, dat, dat is natuurlijk een heel ander uh, verhaal. En dan uh, de manier van, uh, ik heb dat genoemd, uitzwaaien. Hey, uh, op een gegeven moment uh, tref ik aan... nou, dan uh, uh, gaan wij uh, op de fiets uh, naar uh, de begraafplaats Als u aan wilt sluiten op de fiets, dan is dat mogelijk. In Amsterdam was dat ook. Ja, ja, ja, ja. dat gewoon niet overal gebeuren. Ja. Nou, en... en uh, uh, Vader, wij wensen u de beste vlees wijn in, in, de, in de hemel. Ja. Of uh, wacht op mij uh, achter uh, de grote ook, groene heuvel. En ik las er ook eentje, die was helemaal geschreven vanuit de doden. Ik lig opgebaard... Kom mij maar bezoeken. Ja. Ja, er staat ook in je boekje of in uw boekje. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mark, het ja, hoeft ook een beetje, eh, in mijn beleving, dit is bijna een soort competitie wie het, mo het mooiste, of het meest emotioneel, of het meest. Je, de, en je, en dat dat is toch ook een achter. beetje narcistisch. Ja, dat, dat, ik ben het wel eens, hoor, want ik ben ook wel een groot voorstander van. Dat was natuurlijk de kennisgeving van er is iemand overleden, dan kun je afscheid nemen. Een punt. En zelf spreekt me dat ook nog steeds wel heel erg aan. En maar goed, dat is het gevoel wat ik er een beetje bij heb. Ja. Hey, wat mij ook opvalt, uh, meneer de Boer, is dat, dat er onder uh, rouwadvertenties nu soms lijsten met namen staan. Hè? Van, van mensen die, uh, uh, ja, die dus uh, meedoen met die advertentie. Dus uh, niet alleen uh, de vrouw... Van de familie? Ja, de familie, nee, nee, maar, ook, maar ook de vrienden, de collega's, dus de, de, de sportploeg. Uh, de hond, de vriendenploeg. De hond, <lacht> ja, precies. Niet zozeer in trouw. Niet zozeer in trouw? Nee? nee. nee? nee. Oh, nee. maar dat... Want dat lijkt dan zou ik echt... die zekerheid genieten. Ja, ja, ja. Wat wel er vaak eh, onder staat, en dat is veel te veel, dan wil men toch uit naam van eh, het voorgeslacht ook eh, een advertentie plaatsen. En dat noemt men dan in herinnering. Of in die ja, u hebt een advertentie opgenomen. Er staat alleen maar mensen met in herinnering. Er staat nou er een stuk of tien. Nee. En één over eentje ja. Die, ja. die nog leeft. Ja, en de dan denk al... ik, wie, wie, wie plaatst nou die advertentie? Is dat, is dat ons voorgeslacht of is dat betrokkenen? Ja. Nee. Maar um, uh, um, ik vind het ook wel grappig dat, dat u ze allemaal uitknipt. Uh, en, en daar zo gefascineerd nou, door is. Maar hè? Ja, ja, maar goed, hoe, hoe, hoe zit u uh, de kranten lezen? Uh, ja, met uh, ontzettend interesse. Omdat ik, wat ik al zei, ik, ik, ik heb ook een bepaald uh, ja, uh, taalidee uh, uh, daarbij. Uh, uh, en... Uh, dat was gisteren nog, uh, heb ik direct de schaar gepakt. Uh, daar stond een advertentie en. Uh, ja, dat is eigenlijk ook uh, tercent: uh, Samen leven, uh, samen kiezen, samen sterven. Ja. Dat was, uh, samen leven, was samen een kiezen, een kiezen een samen sterven. Echtbaar dat een einde aan, de, aan, leven, ja. aan hun leven. Zelfbewust. Moet je dat, zeggen, echtbaar zijn. Ja. ja. 25 ja. jaar geleden was ondenkbaar om dat in uh, trouw uh, aan om, te brengen. Om, om, om zelfmoord gewoon. Uh, om dat ook in een advertentie te benoemen. Ja. ja. Ook aids heb ik ook een paar uh, voorbeelden van. En dat op zich... want ik had niet de bedoeling... om uh, een sociologisch of theologisch uh, verhaal te schrijven. Maar toen heb ik een gesprekje gehad... met uh, uh, een uh, journalist van Trouw die dat ook heel interessant vond. En eigenlijk kom je tot de conclusie... Hey, daar zit, eigenlijk is het een kleine cultuurgeschiedenis. Ja. Hm. En maar, nou, uh, ja. Maar u zegt, ik ben geïnteresseerd in taal. Maar in hoeverre bent u ook geïnteresseerd in de dood? Uh, nauwelijks. Oh, dat komt omdat uh, ik daar in wezen ook niet mee bezig ben. Daar voel ik me veel te jong voor. Ja, ik ben 71, maar ik, zo voel ik dat. Mm -hmm. Maar uh, uh, dan zie ik ook dat... Uh, uh, dat zijn mijn buurman pas ook. Ik vind het ook ja, leuk om dat allemaal te lezen. Dan hoor je allemaal reacties. Dat oh, vind ik ook te, leuk om te lezen. Oh. Ja, het gaat om, om het ultieme. En als je dan in een, in een advertentie leest... Uh, onze gewetensvol rebelse moeder, dan ik vind hem nu is, wel dat, leuk. is dat een topje van de ijsberg. Ja. Hoe heeft die familie... Hoe lang is die bezig geweest om, om een advertentie te... Je ja. ziet hele toneelstukjes. Ik ja. zie ja. hele toneelstukjes. Ja. En, en ik denk dat iedereen dat in zijn eigen familie wel meemaakt. En dat is wat ja. u fascineert. Die taal en het gedrag van die mensen ja, om zo. N... maar ook, ook het, het, het, het, dat men onbewust stijlfiguren gebruikt... In de zin van, uh, uh, hij heeft of zij heeft de ongelijke strijd tegen de ziekte niet kunnen winnen. Ja. Nou, dan denk ik, dat geeft nou precies aan dat men vindt dat ziekte hoort niet bij het leven. Maar dat hoort sinds jaar en dag hoort uit bij het ja, leven. Dat zegt veel, en dan ja. is de strijd ook nog ongelijk. Dan zeg ik, ja, hoe ongelijk? Dan accepteert men in wezen niet dat het erbij dat hoort. Het leven maar zit u dus. te gniffelen achter die kant of zit u te mopperen? Ik zit te gniffelen. En ik vond het prachtig, daar ben ik ook eigenlijk aan het slot toch enigszins filosofisch bezig geweest met een soort overdenkingen. En daar heb ik die opmerking gemaakt. Ook, dan brengen wij iemand naar de laatste rustplaats. Ja, wat is dat eigenlijk, de laatste rustplaats? Dan denk ik, dan hoop ik toch wel dat hij meer rustplaats <lacht> gehad heeft in zijn <lacht> leven. Want, ja. dat, hè? En, en, en wij begeleiden iemand dan. In, in dat ultieme krijg je hele andere woorden. In plaats van te zeggen, ja, uh, wij gaan dan met elkaar begraven of cremeren. Ja, wat ik, wat ik wel nog even heel erg uh, grappig vond ook in het boekje. U heeft alvast uw eigen overlijdensadvertentie. Volgens mij met een enorme knipoog uh, geschreven. Kunt u die even voorlezen? Nu? Ja? Ja, wou je naar het nieuws toe? <lacht> <Ja. Ja. lacht> ik denk dat een hoop mensen schrikken. Hmm. Maar uh, dat is inderdaad, ik ben blij dat hij erbij zegt uh, uh, met een knipoog. Want het daar moet een we... beetje kort, we hebben nog. Uh, we ja, hebben ja een en je wilt komen. ook nog reclame maken voor je boekje www.tochnogonverwacht.nl, daar kunt u het boekje krijgen. Weet je wat, dat anders de dan de moeten site. mensen dat gewoon lekker thuis. Uh, ja, we hebben gaan er geen lezen. tijd meer voor. We hebben geen tijd meer, helaas. Zin. Want ik wilde ook Eén nog een heftige Cavaljo vragen. Eén zin? Oh, ik... Eén zin. Vorige week nog kocht hij in verband met de aanhoudende vorst extra vogelvoer. Ja, prachtig. Nou, tot zover Pavlov voor vandaag. Wilt u reageren op wat hier besproken is? Mail dan naar pavlovradio@ntr.nl. Straks na het nieuws langs de lijn. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Ja, en dan zou ik nog aan Hester Cavallo willen vragen.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 Visloze visrecepten, zeearendringen, windenergie en het Avatar Bos. Luister morgenochtend van 8 tot 10. Vroegvogels en vleermuizen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.